Heineken maakt alles stuk, het plein je huwelijk. Heineken is een harddrukdealer, de ziekenhuizen liggen vol met slachtoffers van alcohol. Heineken is een harddrukdealer, laat je dan niet belazeren, laat je toch niet bedonderen. Heineken is een harddrukdealer. En als het stadion schuimbekkend wordt verbouwd, zit Heineken schijnheilig thuis en telt zijn centen. Heineken verkoopt agressie in een blikkie of een flesje. Heineken is een hard drug dealer. Heineken verdient zijn geld aan verkoop en geweld, Heineken is een hard drug dealer Laat je toch niet belazeren, laat je toch geen oor aan. Na je Heineken is een hard drug dealer En als een feestje eindigt in een bocht tegen een boom, zit Heineken schijnheilig thuis en telt zijn centen. Heineken hoort niet in een villa. Heineken hoort niet op een jacht. Heineken is een hard drug dealer. Heineken is een mooi bedrijf, een mooi bedrijf met geld en macht. Heineken is een hard drug dealer. Laat je toch niet belazeren, laat je toch niet verneuken. Heineken is een hard drug dealer. En zolang de Haagse hufters liever hennep strafbaar stellen, zit Heineken schijnheilig thuis. Zit Heineken schijnheilig thuis. Zit Heineken schijnheilig thuis. En telt en telt en telt en telt en telt en telt en telt en telt. En, telt. en raakt niet uit gelachen.